Het weer, het klaart op en het koelt flink af. Morgen overwegend zonnig en zacht. In Limburg kan het zelfs 19 graden worden. Ook vrijdag droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu Inspiratieradio.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 Ik denk dat het, het leven is in onze cultuur... ...in onze maatschappij... ...in de complexiteit van onze samenleving... ...dat je daar jezelf helemaal kan zijn. Nee. Dat is denk ik heel belangrijk. Wees authentiek... Uh,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 je hebt een stier-ascendant en dat is een teken wat vrij snel uh, over je ascendant heen beweegt. Dus binnen anderhalf uur ongeveer uh, is die zo dat teken stier heen. En bij jou staat hij aan het einde van stier. Dus iemand die ongeveer uh, 20, 30 minuten later geboren is, heeft de ascendant in twee dingen staan. En heeft daarmee dus een hele andere horoscoop, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, dat is, uh, dus vandaar dat de plaats dan ook belangrijk is. Okay. Uh, nou is Ram een vuurteken een stier en stier een aardeteken, dacht ik, hè?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 Communicatie is dan bijvoorbeeld heel belangrijk in relaties. Eh, eh, ook, maar ook eh, uitwisselen en, en, en ook afwisseling is daarin belangrijk. Eh, Saturnus die staat er recht tegenover en die beïnvloedt zeg maar het aangaan van relaties. Of het eh, beïnvloedt ook jouw innerlijk vrouwbeeld. Hè, of, of, of wat voor soort vrouwen je vond. Nou, Saturnus is dan een beetje van eh, remming, eh, beperking, van structuur, van stabiliteit, maar ook verantwoordelijkheid.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 groter geheel. Uh, Neptunus heeft uh, behoefte aan eenheid, aan uh, structuur.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 om op te gaan in een grote geheel. Dus je gaat zoeken naar de bron. Je gaat zoeken naar God of naar het goddelijke. En dat is vaak de tweede zoektocht inderdaad. Precies waar ik mee bezig ben. Ja. Ja.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 een werk tot uitdrukking te brengen. En dat kan op verschillende manieren. Dat kan zijn door met spiritualiteit bezig te zijn. Dat kan ook zijn ja, dat je uh, vanuit universele liefde andere mensen gaat helpen in de, in de zorg bijvoorbeeld. Of zo, hè. Dat zijn ook mogelijke uitingen. Ja, dat hebben ze mij ook al eens gezegd. Maar ook kunstenaar het... kunnen zijn. Of, hè, of met muziek. Of, nou ja. Dat zijn verschillende mogelijkheden. Oké. Okay. Nou, wat is er nog meer te vertellen? Je vroeg nog meer hè, over andere patronen. Ik, ik onderscheid zelf ook verschillende niveaus in de horoscoop. Want ik mm -hmm. zei, de zon, de maan en de ascendant vormen eigenlijk de basis van de persoonlijkheid. En... Uh...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 Ervaringen, bepaalde processen. die dus zeg maar op een gegeven moment weer. jou eigenlijk op het pad van de ziel weer brengen. En dus je zou kunnen zeggen. Uh, je inkort in de persoonlijkheid. je gaat je identificeren met. Ik ben Herman. Hè, ik ben, nou ja, radiopresentator of weet niet wat je, wat je nog mee gedaan hebt in je leven. daar ga je je mee identificeren. Maar die ziel zegt van ja, het is allemaal wel leuk wat je daar doet. Hè. Dat is uh, hard werken. en gaan voor zekerheid. en uh, voor je relatie. Uh, maar je komt eigenlijk wat anders doen hier zo. En dat is die Noordelijke massa waar we het over hebben gehad, onder andere.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 Uh, nou goed, veel mensen kennen dat bijvoorbeeld Van het begin van de lente ja? Als je in je succesagenda of zo kijkt Van hè, de start van de lente En dan zie je bijvoorbeeld de 20ste of de 22ste maart Dan zie je dan, dan begint de lente uh, En wij hebben op school geleerd Op 21 maart begint de lente Lieve luisteraars, ja. het is een uniek moment Een uitgever van agenda's en maandkalenders Die heeft het over een succesagenda Ja, ja, agenda, ja, ja, ja of, of, of heel veel Dat veel mensen kennen natuurlijk natuurlijk Je eigen agenda, ja, astrologie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 Geeft, hè, zullen we zo even kunnen kijken. Het jaar geeft en de datum geeft. Dan kan ik in de efemerie dan nakijken. Of jij, ja goed, welk sterrenbeeld jij bent. Ja, ja. We hebben het er niet over gehad uh, ja, waar dat precies is. Denk... Oké, okay, maar dat vergt nu te veel tijd in de uitzending. Peter, uh, een andere vraag. Als je uh, gehaald wordt als baby, om het zomaar even te zeggen. Een vrouw is zwanger. Ja. Uh, er gebeurt iets, ja. complicatie. Ja. Ja. En uh, de artsen beslissen dat uh, de baby gehaald moet gaan worden. Of omdat het beter worden. is voor ja. moeder en kind.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 is ze dus vis ja. geweest en nu is ze dus ram. Ja, dus, dus dat is heel verschil. verschil. Ja. Maar het gaat erom dat wat het werkelijk uiteindelijk is, hè? Ja, ja. denk ik. Okay. Ja, de eerste, eerste adem, dus toch wel. Ja, de eerste ademhaling, ja, ja, daar, ja, ja. Daar, ja. Dat is toch je steden, ja. Okay. Um, ja, even kijken. Ik ben even een beetje de draad kwijt inmiddels. O, oh ja. um, Wij zitten bij... Nou, ik ik had eigenlijk nog wel een vraag. Want ik bedoelde ook eigenlijk als je um, bijvoorbeeld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 Tussenuit om zeg maar, de planeetposities van dat moment te kunnen berekenen. En dan maakt het niet uit of je dan 1 voor 12 bent geboren. of 1 uh, minuut of 2 minuten na 12 uur. Dat maakt niet uit. Wat ben je zelf voor sterrenbeeld? Ja. Een Ik ben een leeuw, inderdaad. Ik ja, dat jou dat gezien waarschijnlijk. Ja. Ik ben 24 juli jarig. Oh ja, ja, ja, ja. ik ben 26 juli, inderdaad. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Ja. Nou, mooi. Um, ja, wat, wat versta jij als definitie. voordat we naar de muziek gaan, onder spiritualiteit? Graag. Ja. Want voortzetten een hele ja. lange... <laughs> nou ja.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 je hart volgen, dat hoort bij authentiek zijn anders durven zijn, dat hoort ook bij mogen genieten van je fysieke lichaam, dus van nou ja, intimiteit, seksualiteit, maar ook van lekker eten, lekker drinken en gewoon leuke dingen doen ja. uh, dat is voor mijn gevoel meer uh, spiritualiteit dus je werkelijke ziel tot uitdrukking brengen. Heerlijk, vrouw. nou dan hoop ik dat iedereen mij spiritueel noemt, we gaan naar <lacht> volgend <lacht> <lacht> muziekstukje Peter, je hebt uh, ja, meegenomen. Ja, ik, ik heb inderdaad nog een uh, norm meegenomen en eigenlijk is dat hetzelfde verhaal wat ik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 Radio. We hebben als gast Peter Schaarloos. Uh, Peter, we hebben nog een heel mooi onderwerp. En dat is polyamorie. Uh, Polyamore. Uh, mm -hmm. Ik heb het genoegen om met uh, Geert Kimpen het land in te gaan. En uh, Rachel, het mysterie van de liefde. Mm -hmm. Een lezing die gaat over uh, tantra, zeg maar, en... Uh,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 Nou ja, polyamorie, eh, poly is, is veel, heel veel. meervoudig. En amore, wat je zegt, is liefde. Dus meervoudige liefde. Dus uh, het is inderdaad liefde uh, delen, uh, intimiteit delen. Uh, onder andere kan dat seksualiteit zijn, maar daar is het niet op gericht. De polyamorie is gericht op de, het delen van liefde met meerdere mensen uh, dan zeg maar, één partner. het heeft en, niets met seks te maken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 uh, Marike van Kerk en Angelique van het Riet en ook uh, de Rob Spruit en Peter Tonen. Tone. Uh, het is uh, op basis van de Maya's. Yep, dus met deze wil ik dat aan uh, jou veranderen. Ja, heel erg lief. Dankjewel. Wat het, wat het heeft. Ja. ja, dat is uh, leuk. Rob, uh, dankjewel voor de techniek. Ja, graag gedaan.